Dus eh, het veld waarmee wij ons bezighouden, ja, het veld waarmee wij ons bezighouden, dat zijn wensen. Van zware wensen tot lichtere wensen, naar gedachten, gedachten zijn ook wensen, alleen van lichtere, van lichtere, lichtere wensen zeer dunne wensen, wensen, die nog geen kracht hebben. Dat zijn de gedachten. Er was natuurlijk was altijd een fout in denken. Filosofen die dan denken dat natuurlijk... zij als het ware afhaken, scheiding maken tussen de gedachten en de wensen. En ze, dachten, ze denken dat er bestaan gedachten... En er bestaan wensen. Dat is niet zo. De mens is de wens. Alles komt van de wens. Alleen de gedachten zijn... Alleen dunere wensen. Die met weinig kracht. Of alleen, alleen maar... Alleen maar uh, zeg je dat? Ja. ja, een beetje ans, alleen aanstippelen van iets. Een wens wat nog geen vorm geen heeft ontvangen. En het is een stadium van de wens. eerste stadium van de wens... Zo, so, hoe de vorming zich vorming het zich vormen van de wensen, ware wensen. En de ware wensen is alleen maar goed. is de echte, de vierde stadie, vierde stadie. En er bestaat geen enkele, geen enkele geloofsovertuiging. Dat is alleen spreek ik hier over. Buiten spreek ik nooit over die dingen, over. Religieën, absoluut, we moeten altijd buiten voorzichtig zijn met anderen. Want niet kwetsen, dat is absoluut verboden voor ons om iemand te kwetsen. Ja, um, geloof moet je altijd voorzichtig zijn met anderen. Want waarom? Dat zijn zijn overtuigingen, zijn niveau van die mens. Die moet je nooit, nooit aanraken. Maar hier zeg ik wel een beetje dat voor om, om, de geestelijke ontwikkeling. Dat geen geloof zou overtuiging die. Uh, die was, is en zal zijn, geen leer, geen logieën, geen medicijn, geen psychologie, geen parapsychologie, geen enkele vorm van psychologie of elke andere logie heeft de toegang tot het, tot het realm, zeg het, realm? Tot het, ja, tot het tot het veld, tot het gebied van wens. Waarom? Wensen dat zijn, die komen niet uit het materiële. Het zijn geen materiële. Oké, okay, materiële wensen hebben wij voor dit, voor dat, voor dat. Dat zijn natuurlijk projecties van onze wensen, van de hogere wensen. Hier op aarde moeten wij ook, ik, ben, ik heb een wens voor eten, drinken. Alles hebben wij ook, aardse wensen natuurlijk. vertolkt worden, vertolk worden ze in aardse aangelegenheden. Maar hun oorsprong hebben zij in, in het geestelijke. Dus daar waar alle kosmos eindigt. Daarvan komen die gedachten. En daar is geen toegang absoluut tot, aan niemand is het gegeven. En dat is wat de zoger aan zoger is gegeven dat... Om dat, dat sfeer wat absoluut ontoegankelijk is. Om nu in deze tijd. Hoe gelukkig zijn wij dat we in deze tijd leven. Een pakweg vijftig jaar, dertig jaar geleden zou je nog niemand daarover kunnen spreken in het openbaar. Aan ons wordt gegeven ook daarover, om ons daarmee bezig te houden. Het is uh, echt iets... Iets waar wat alleen in onze tijd niet mogelijk is. En had ik nog niet afgemaakt dat verhaal van hoe dat voelt door het passeren van de borst. Ja, de plaats van de borst. Dus tegen de borst, wanneer je de borst tegen de borst loopt in jouw krachten van binnen. Dan voel je net of je flauw valt. En je moet er doorheen komen. En dan is het, het is net of jouw gezicht, uh, net of het blijk wordt waarom. Het is Net of je bloed geeft. Dat is echt kort waar maken. Jouw wens is net alsof je bloed geeft, uh, weggeeft als het ware. Het is echt zo. Bijvoorbeeld na de, na de les. Ik wil absoluut niet eten, ja. ik weet dat. na de les kan ik niet eten, dat is omdat jij was bezig, was ik bezig met het geestelijke. Maar als ik thuis kom, en dan ben ik na een half uurtje, want dan kom ik weer terug naar mijn, onder de taboor waar ik ben, na de les, na nou thuis gekomen. Dan heb ik een geweldig honger, waarom ik heb bloed gegeven tijdens de les. Veel bloed heb ik jullie dat niet zien, maar bloed heb ik gegeven, maar het is erg goed. Dat is dan het overbrengen. Wat je ook moet doen, altijd moet je doen, wanneer je bezighoudt met het geestelijk. En dan ga je, wanneer je passeert dan de, de, de, de, de gazet, de borst. Het is, is net als of je, of je bleek gezicht hebt, dan ja, zo so echt. Bleek, net of net je, je flauw valt, maar je moet wennen eraan. Dat is niet erg. Maar je moet wel doorzetten van binnen. Niet op dat moment denken, nou, oh, ik doe direct een tv aan. Of iets anders. Of ik bel even een tineke, weet ik veel. Ik bel iemand, ik bel iemand, iemand in, just, oh, en dan voel ik me direct lekker. Ja? Dan word ik direct verlekkerd. So, ja, of drink ik eventjes een borreltje dan. Nee, op dat moment moet je niets innemen. <laughs> Absoluut niets. En dan moet je passeren, moet, dan moet je laten passeren. Maar dan moet je helemaal overgeven jezelf. En als je doorgaat, dan passeren je daardoor. En dan voel je op dat moment, komt weer bloed in, jou, uh, zeg dat, in jouw gezicht. Je voelt wel dat jij nieuw zit. Je gaat kijken, uh, je voelt in jouw, op dat moment. Je gaat aanraken, je zo'n beetje, je voelt elke celletje het leven is gekomen. In elke celletje zo. En dan ben je daar. En waarom? Het is niet dat je daar bent. Maar als je die beweging maakt omhoog. Dan is het automatisch. Van boven wordt beweging gemaakt. Van boven naar beneden. Dus als je komt tot boven de borst. Boven je borst. In je houding. In die twee, twee opstegingen. En daar wordt dan direct een middellijn gemaakt daardoor. En jij gaat daar jezelf niet aanleunen, nog naar links, nog naar rechts. Niet echt gogma pakken, de wijsheid pakken, dus de, de linkerkant, die chogma, weet je, het leven, de kracht, de klacht, en de trekken er naar beneden. Ook daar moet je oppassen, maar dan is het minder gevaar daar. En ook niet links, niet, ook niet rechts, jezelf overgeven aan rechts, alleen maar, alleen maar chassadim. Maar in het midden blijven staan. En dat is het middenstaan. Staan in het midden. Dat is moet je trainen. Dat is alles wat geeft. Dat is, dat is het geheim. Dat is het wonder wat aan de mens gegeven is. Dat is de instructie wat aan ons gegeven is. Die twee opstegingen. En waarbij beide moet je dan in het midden blijven. Ja, niet naar links, nog naar rechts. En dat moet je alleen leren. Stap voor stap, het komt wel. En dan kom je weer in jezelf... Uh, ...leven, je voelt. En dan is het, heb je het gevoel dat... ...jij en het licht... ...en de hele wereld... Uh, ...is voor mij gemaakt. Zo een gevoel krijg je dan. Dat de hele wereld is één met mij... ...en ik ben één met de hele wereld. En de wereld is goed. Ja? En... Alles is goed gemaakt. En dat is waar wij het over hebben nu, in deze zomer ook. En dat helpt, duidelijk, alleen dat helpt. Kijk wat wij doen. Alleen maar de enkeling kan zoiets opbrengen. En, niet, en natuurlijk als wij samen hier op de les zijn, en wij kijken, allemaal laten elke elk fonkje omhoog laten zien, kijken. Dat elk vonkje moet omhoog kijken. Niet tegenstribbelen, absoluut niet. Ab Meedoen, zullen wij ook profiteren van het gezamenlijke meekijken naar in de goede richting, in de richting van de correctie. Maar de gezamenlijke correctie bestaat niet zoiets. Natuurlijk bestaat wel in de zin van dat het kan bijdragen aan mijn persoonlijke correctie. En mijn persoonlijke vooruitgang, vooruit, vooruitgang kan natuurlijk, niet kan en zeker, uh, vertaalt zichzelf, vertaalt zich in de anderen. De anderen ook ontvangen daarvan. Voelbaar of niet, bedoelt er niet toe, hoe. Maar wat ik aantrek door mijn correctiewerk naar mijzelf toe, dat gaat naar mij en in het algemeen. En niet andersom. Zoals de mens het altijd had gedaan. Natuurlijk was het nodig al dat groeps, groepsverbanden, al die groepsverbanden was het niet anders. Eerst moesten zij allemaal samen gaan naar op, een, op het Mamutjacht. Ja, mammouthjacht. Kan je alleen met zijn eentje, kan je alleen met zijn eentje mammouth aan? Niemand kan dat. Kijk En dan natuurlijk met het water moet je dan vechten. Ja, water. Je eh, moet je natuurlijk solidair zijn met elkaar met het water. Natuurlijk wateroverlast, et cetera. Of eh, vijand samen. Vaas samen kan natuurlijk kunnen we vijand, die vermeende vijanden, vroeger altijd waren, altijd gevochten met elkaar. Natuurlijk kunnen we samen, kunnen we dat wel. Maken we een leger, samen we dat. En gaan we dat leger ook voorzien van een idee. En we gaan dat idee naleven. Dat kan nooit goed zijn. Natuurlijk is alles, alles is totdat de mens en de mensheid volwassen komt. Dan kan het wel. Maar alleen wanneer een individu aan zichzelf gaat werken. Alleen dat. I Alleen mean, dat helpt. Maar al die andere dingen ook helpen natuurlijk indirect. In bijvoorbeeld gewoon al die geloofsovertuiging. religie. Natuurlijk helpt het wel naar mens, mensen. natuurlijk helpt het in de zin van de mens zit. Uh, in plaats van bijvoorbeeld uh, direct drugs te gebruiken. Hij gebruikt religie. Dat is ook goed. Het is niet slecht. Het is veel beter. Anders de mens is ontworteld wordt. Dat is allemaal goed. Maar het is toch een groepsverband. Kan je jouw kilim corrigeren, jouw waarnemingsorganen waarneemings, corrigeren samen met de ander? Het is niet gegeven aan de mens om te, in te kijken in de andere man's wensen. Niet, niemand kan daarin zien. Ja, duidelijk. En als je hoort dan dat wat die gurus doen... Het is allemaal sensuele wereld, uh, hoog sensueel. Ze, ze weten de trucjes, ze weten gewone mensen. Natuurlijk, ik zeg niet dat het zij verkeerd doen, ze... maar ze weten dat gewone mensen gewoon een, mens wil gewoon een, een, een, een physique, fysiek uh, wonder zien. Ja, geen, geen guru kan met mij over daarover hebben. Ik heb ook verschillende mensen gesproken, of gurus. Maar dan praten we in een heel andere taal. Maar hij zegt ook tegen mij, grote guru, hij zegt tegen mij: de mens wil dat, ik doe het voor hem. Ja, wat doet hij dan? De mens komt met hem met een Bijbel. Weet je, met een Bijbeltje. Nieuwe Testament, doet er niet toe. En hij zegt: hij wil van mij de wonder hebben. Een wonder hebben. Hij no, wil een teken hebben van mij. En ze zijn ook duidelijk, die guru zegt: grote guru. En wat zeg je dan? Hij weet altijd, hij heeft dat soort, weet je, die zuidelingen, ze weten erg goed met, om te gaan met lintjes. Dan gaat hij dan zo een beetje, zo, drrr, in de, de Bijbel praat zo een beetje, zo en hij weet aandacht af te leiden van die mens. Om, hij doet het niet om, uh, niet om slecht te doen. Moet je niet niet meenen dat ik slecht, dat ik denk dat ik jou zeg dat die komedie speelt. Nee, hij weet dat de mens dat wil. En hij, en hij als guru wil graag dat de mens goed heeft. Ook dat heeft uh, een, goede, een goede teken. Ook wij moeten altijd zorgen dat wij anderen naar zijn zin doen. Duidelijk. Maar het enige is in de Kabbalah, je moet wel naar zijn zin doen, maar niet tegen de emet. Niet tegen de waarheid. Je moet er wel zorgen dat jij hem goed naar zijn zin doet, maar niet dat jij hem daardoor... Uh, laat afdwalen van de ware weg. Dat is niet oké. Okay. Dan liever hem uh, uh, berispen of iets anders. Maar alleen als je weet dat hij bereid is om te luisteren. Maar hij, die, die guru die zegt, die, so die weet met die lintjes spelen. Hij praat met hem terwijl hij hem een beetje hypnotiseert die man of die vrouw die bij hem komt. En die bijbeltje, die, die, die, die, die, die zegt, geef hem de, de bijbeltje. En terwijl hij praat, en die is helemaal keek naar die goeroe, hij even doorbladert, en die stopt daar ergens, en stopt daar een lintje. En die geeft dat Bijbeltje aan die mens. En hij zegt, natuurlijk, dat, en dat die mens, die dan kijkt daar, dat lintje zit in de Bijbel, en na het gesprek met die goeroe, gaat die dan open die Bijbel, en je ziet dan. Hey. Ik zie dan Hebraeërs, 16. Tu, tu, tu. Ik kijk. Het oh, slaat helemaal op mijn situatie. Eigenlijk. Terwijl jij kan alles natuurlijk zien op dat moment. Ja, begrijp je? jij ziet alles. Als je Bijbel open je kan elke pagina openen. Je ziet alles. Altijd, je kan zien jouw eigen situatie. Eigenlijk. Waarom? Alles zit in de Bijbel, de hele Bijbel spreekt alleen over één ziel. En niet over die Joden die gingen daar naartoe, ja, die farao daar, die, alle, de hele Bijbel spreekt alleen maar van één ziel. Alle, Abraham ging daar naartoe, dat is in de geestelijke beweging, de kracht die Abraham is. Alleen de mens, wanneer die begint alleen aan zichzelf te werken, weet je nog niet, ja, dan vertelt men hem de verhalen, net zoals op de tv, dan hoorde ik dat, en, en, uh, Joseph, die ging daar en daar, en dat was zoals so die kinderprogrammatjes, dan spreken ze over de Bijbel, zo so, kijkt ook okay, de mens so, daar tegenop, Joseph, die was in Egypte, en dat, en dat, en, dat was dat, dus een echte zin, zie dat het echt, het is een verhaal, terwijl de hele Bijbel is geen woord over het verhaal ja, er worden plaatsen genoemd personen genoemd eh, ware toestanden genoemd de namen worden van allerlei keizers genoemd allerlei, allerlei andere dingen maar wordt gesproken uitsluitend over één ziel over de correctie van één ziel maar in de woorden van onze wereld Caesarea noemen ze daar plaatsen noemen ze daar Etcetera, etcetera. Maar alles wordt gesproken alleen maar van één ziel en de correctie van één ziel. Als je één ziel, want in klein men, de mens is kleine, de kleine wereld. Als één ziel zichzelf corrigeert corrigeert, corrigeert, corrigeert hij de hele wereld. En jij kan de hele wereld bij elkaar komen en. Uh, zichzelf verenigen met elkaar, op een of een andere idee, door een of een andere idee, welke idee dan ook, geweldige idee, de wereld wordt niet geholpen, Duidelijk. het wordt gezelliger te leven, samen met elkaar natuurlijk, dan gaan we dulden elkaar, eigenlijk gaan we elkaar tolereren, maar de wereld wordt daardoor niet beter, het wordt gezelliger absoluut, ja dan weet ik, dan zet ik mijn auto buiten, dan weet ik, niemand gaat het, Iemand gaat er, uh, uh, die zeg je dat, uh, die dat, de ruiten kapot maken. <laughs> Geweldig, ik ga voor deze tolerantie ga ik alles willen ben ik bereid om daarvoor te, te geven. Dat, dat, en mij met rust laat, ja, maar je met rust laat, dan ben ik te, tevreden met alles. Zoals vandaag, wat ik net op de TV, TV gezien, een geweldige gebeurtenis: dat Poetin heeft dat, de, de Russische Poetin heeft dat, dus op zijn verzoek. Geweldig, de hele Russische kerk heeft zich nieuw, Russisch-Orthodoxe kerk heeft, nu, heeft zich nieuw verenigd. Dus de buiten Rusland allemaal nieuw. In Moskou, allemaal hebben ze zich nieuw verenigd. Dat dit in Moskou zit, nu de grote baas in Moskou. En niet overal iemand. Geweldig, en dat is een enorme show. En alles, geweldig is het prachtig. woord wordt dan één gelovige daarmee gediend. Absoluut, absoluut absolu absolu niet. Natuurlijk is het goed voor de Rusland. Natuurlijk is het goed voor de, voor de imago van de kerk. Ja, van de Russische orthodoxe kerk. Doet er niet toe. En ik zou natuurlijk, ik keek natuurlijk daar met verwonderd, keek ik daar naartoe. Ik denk nou, zou het ooit gebeuren met. Met mijn broeders, ja, dat zij met elkaar zo, zo een verbond zou sluiten. Ja. Dus de ene die liberalen zijn, de andere die zijn orthodoxen. De andere zijn van die, van die secte, de andere is van die secten. En iedereen trekt naar zijn, eigen, naar zijn eigen model. Ja, duidelijk, die is geboren daar, of die, die hebben die pak hem aangedaan. En die blijft hele hele leven trouw aan zijn pak. Ja, ik zou natuurlijk, het is geweldig wat ze hebben gedaan, maar dat helpt niet, natuurlijk. Deilig. En waarom niet? Wat jullie hadden, wat ik jullie had en wat wij nu wat leren, dat de mens moet de beweging maken. Van die onder, van dat onder zijn buik naar boven. Kan iemand van hen dat leren? Het is niet gegeven. Er bestaan regeltjes. Er bestaat kerk of synagoge. Dat moet je doen. Hij moet dienen wie? De kerk moet je dienen. Of de synagoge moet je dienen. Of jij bent uh, een filosoof. Jij bent een aanhanger van een bepaalde filosofie. Ik was bijvoorbeeld vroeger, in 15 jaar, toen is ze 15 jaar. Een jongen was ik Hegeliaan. Hegel. Een Duitse klassieke Hegel was... Ik was stapelgek op Hegel. Natuurlijk, waarom? Eh, het is net de muziek, dat is een bete Bach. Ja, was, maar ik was 15 jaar oud. Nou, ik, moet, ik zeg het even. Oké, okay, dan weet ik, ik ben Hegeliaan. Voelde ik me. Eerlijk. Terwijl Marx kon ik niet uitdragen. Die kon ik niet verdragen, bedoel Ik, ik bedoel, het is ook geweldig als je dat echt zit ziet hoe sociaal, maar het is, uh, het is uh, eclectisch. Maar doet er niet toe. Maar... Uh, Dan hang je aan iemand. Terwijl aan ons is gegeven het hoogste doel. Is om jouw unieke ziel. In deze unieke situatie waarin jij bent. Waar je nu hier belandt. In welke land doet er niet toe. Jij moet wel dat. Jij moet je werk doen om jouw unieke ziel, in deze unieke uh, incarnatie. Corrigeren. Uiterste correcties doen wat je kan. Dat wordt van ons verlangd. Niets anders. Niet toebehoretheid aan het wie dan ook. Duidelijk. Geen enkele toebehoretheid. Niet aan de ras, niet aan de, uh, het land. Natuurlijk moet je het land dienen. Natuurlijk moet je uh, jouw land meedoen aan je land. En alles wat, je, wat het er is. Als er oorlog komt, ga je, dan moet je wegvechten voor je, je land. Ja, uh, je moet echt alles doen voor je land. Dat is wel, maar tegelijkertijd moet je niet het land lief hebben meer dan jouw persoonlijke geestelijke ontwikkeling. Dat wordt van jou gevraagd later. Duidelijk, als je ziel verlaat in de, deze aarde. Duidelijk, en dan ben je in de oorlog ergens gesneuveld. En jij hebt het zo gedaan tegen die moven. Jij hebt daar, met je, met je borst, heb je dan de, hoe zeg je dat? Machine geweer. Een -gewe uh, grote, wat we zeggen, uh, uh, was het in de ondergrond, was het zo so nice, ik like zeg dat. Een en, grote, huh? Ja, ook een grote artillerie weet ik niet waar, schieten, waar men schieten ervan, Loopgraven ja. en daar was ook een, een loop niet geloop niet iets van waar schiet, weet het? Bunker? bunker of zo en daar schieten ze van de van de bunker, naar de bunker. En iemand heeft zijn met zijn met zijn borst heeft dat tegenaan gedaan om dan te beschermen dat zijn vaderland of zo geweldig. Of hij heeft dat met zijn vlieg, dat met een vliegtuig heb je dan tegen de kolon kolom van die Duitsers, Duitse tanken heb je daar gegaan. En zijn leven is kapot en alles. Dan komt zijn ziel in de, in, het, in de hemel. Ja, en daar vraagt men deze ziel daar een stem, zachte maar wel dik stem komt daar en zegt, wat is, wat heb je dan? Want daar de ziel moet komen, het in de hel of in de paradijs. Ook dat moeten we weten wat het allemaal is. Maar wij leren het dan. En dan wordt men, men hem gevraagd, wat heb je goeds gedaan in deze wereld? En die zegt, ja, ik was met die vliegtuig, met het vliegtuig. En op die Duitsers, tegen die Duitsers. En dan en, herinner ik niet meer. Maar dat heb ik dus geheld. held. Uh, held voor, het, voor mijn vaderland ben ik dat, ben ik gesnuiveld dus niet voor mijzelf ik heb wel mij, mij gegeven voor de anderen dan zal men hem zeggen boven maar dat is geweldig wat je hebt gedaan maar wat heb je gedaan aan je ziel heb je die bewegingen gemaakt van, van onder jou waar al die zitten de zware wensen die behoren tot de citra agra, tot de onreine krachten. En het plan van de schepper is, oorspronkelijke plan dat allemaal onverbiddelijk zal uitgevoerd worden, is om de onreine krachten te doen, elimineren als het ware, stap voor stap, ze verdwijnen van aarde. Want met de, dat is het vijand, dat is de enige vijand, die onreine krachten, de Satan, dat wil zeggen, dat is de kracht die, als het ware, dat is ook een minister van de, van de ministerie, van, hoe zeg dat, van de, anklage, de grote aanklager, maar is ook een minister van het, moet ook, helpt ook met het uitvoeren van het plan. Maar wat heb je dan gedaan in, om te overwinnen dat? Want alle onder, onder, alle wat, alles wat nog gecorrigeerd moet worden, moet, moeten wij trekken van onder de tabor, onder de nagel. Ik heb niets daarmee gehad, ik heb het niet. Maar idee, ik heb wel die man die zegt, ik heb gehandeld naar idee dat in mijn hoofd kwam. Ja, idee. Ideeën voor het vaderland, et cetera, et cetera. Dan moet je het overdoen. Eigenlijk. Natuurlijk krijg je dan lintjes, et cetera. Maar hij moet zijn leven dan overdoen. Hey? President is geworden. dat De winner van de vrede. Nee, hij moet zijn leven overdoen. Ja, ik heb zo'n vrede hier op aarde uh, geholpen. Uh, wat een stukje uh, meer vrede hier op aarde. Nee, wat heb je aan jezelf gedaan? Alleen als je aan jezelf werkt... Help jij en red je de wereld. Alleen dan. Want anders blijven met al onze goede daden. Het blijft alleen maar boven het midden. Eigenlijk. En daarom, niemand kan daar. Iemand kan bijvoorbeeld alles doen voor zijn vaderland, et cetera, et cetera. Maar van onder, onder zijn midden, daar heeft hij geen toegang. Hij weet niet, hij weet niet ermee om te gaan. Eigenlijk. En daarom heb je presidenten, die kunnen daarmee niet omgaan. Het I mean, is wel goed, die doet voor zijn vaderland, maar als er een mooie secretaresse daarbij is, dan kan hij het niet Hij kan het niet aan. Hey, ja, of niet toe. Of zelfs ook die geestelijke leiders ook. Ja, waarom die? Absoluut. Kreeg hij ook leiders kunnen dat ook niet. Kunde als je hem alleen, alleen laat met een vrouw daarbij, dan helpt hem niet die man waarin, waar, waar hij aan gelooft. Dan zegt hij: Ja, die is voor mij gestorven, maar ik ga nu lekker. Hij kan het niet aan. Begrijp je dat? Het is, het is niet gegeven aan de mens om. Geen geloof garandeert dat geeft een mens de toegang tot onder de, zeg het onder de taber, onder de uh, de navel. Niemand heeft geen enkel, geen geen filosofie, geen overtuiging. Natuurlijk kan men wel redeneren dat men kan dat natuurlijk allerlei redenaties uh, doen. Nou, liever doe ik dat niet, omdat ja. Is toch wel gezonder voor mij om dat te doen, maar berekeningen. Maar niet dat men dat iets bepaalde dingen niet doet, omdat ik heb daar al dat ding, ik heb dat al gecorrigeerd. De hele bedoeling is dat wij corrigeren onszelf zodanig onder de, onder de navel, dat wij komen tot het moment wanneer, wat is dan dan eindpunt? Wanneer ze, wanneer, het is niet aan mij gegeven om te bepalen wanneer ik klaar ben. Maar de bedoeling is om te komen tot een moment wanneer ik niet meer kan zondigen. Maar moet je dat moet je doen, moet je dat doen niet. Wachten totdat jij 97 jaar, oh, jaar wordt dat jij niet meer kan zondigen. Duidelijk. Dat is natuurlijk niet, niet meer kan zondigen. Eindelijk. Dan ja. heb je geen verdienste daaraan. Dat jij 98 ah nee, jaar. En je zit dan in het bejaardenhuis. En je zegt. Oh, nu ben ik leef ik nog. En ik kan niet meer zondigen. Nou geweldig is het. <laughs> geweldig nou wat is het dan. <laughs> en dan ga je dan. De, de, daarna ga je nog misschien. Dan word je, gaat je het overle, over, overleden. Dan word je daar, kom je daar. Ik zeg nou ik heb toch al bereikt. Hij zegt. Ik was 98. Ik kon niet meer zondigen. Dus ik kom wel in aanmerking voor om in te komen in een paradijs. waarom zegt men jij had het moeten zestig jaar eerder doen. Dan zou je wel dat verdienen jouw plek daar, daar en daar en daar. Alles is kwalitatief. Dus so dat is wat ik wilde een beetje droog. Wij en nu een beetje kabala. Wij Keren terug, pagina 23, de rechter kolom, en de regel 17. vetgedrukt is de woorden van Sogerself. Uwara, eile, visalik eile, Vishma heinu 18. Al-jedei, Alavus, a'yakar, Anal, Šehu, Komat Neikentina, Hasadim, Še Kibel, Mifhinata, Zivu, Gaguf, Še Limata, Twinter, Mihaze, Anikra, Vrija. bara eile en wij gaan nu hier een puntje zetten, twintig na het derde woord, in plaats van komma een puntje, makkelijker voor ons. De tekening is nu uitgewist van het woord, maar iedereen heeft, als het goed is, een tekening voor zich, voor het geval dat wij nodig hebben van de, van de, vorige, van de, vorige, van de vorige week. 17. Uwara eile en hij deze. vesalik eile vishma en eile uh, steeg op in de naam. Welke naam? In de naam Lokim. Hij yep. nu, dat wil zeggen. Achten. Al jidei halavusha yakar. Dat wil zeggen door dat duurzame bekleding hanal zoals boven gezegd werd dat dat het niveau van chassadim, genade is het licht chassadim het ja? bekleden van gogma uh, dat is van links licht van het leven gogma wordt bekleed in door het licht chassadim en alleen dat is het geheim van de koseren ontvangen van het licht. Eigenlijk. Alleen. alleen uh, Gogma, alleen wijsheid. Links. Geeft, is, is alleen maar een snijdende, snijdende wijsheid. Dus de wijsheid bestaat ook in deze wereld. Geweldige wijsheid bestaat. Maar het is, het is kale wijsheid. Die zonder chassadim, dat moet on, omhuld worden. In de genade. Dat is dan de wijsheid. Dan de wijsheid wordt kosher. Dan kan je dat proeven. Kan je dat leven daar. Dat is leefbare wijsheid. En niet een wijsheid. De wijsheid van nog meer mobieltjes. Nog meer mobieltjes. Nog meer. Dat is alleen maar. Ook dat helpt natuurlijk. Want dan komt hij uiteindelijk. Een, like een geschreid daarna. Van. Pff, en nu is het genoeg. En nu. En nu komt er dus een maximale, een, een maximale uh, een kritieke massa aan leid. En dat waren wij zijn ook aan toe. Omdat het is bijna zover dat er een kritieke massa aan leid komt. In de, ook in de maatschappij. Waarbij dus ook dat is een goede te goed teken. Ja, dat, de, dat men dan aandacht zal hebben voor het leven. And that is what he said. She uh, 19 na the first She That hij ontving van het aspect van zivuk van het lichaam. What betekent ziran pin? Herinner je nog, kijk, als je kijkt naar de tekening. Dan zien wij that uh, die Eile, ja? Herinner je nog. Zie je dat? Die Eile. Die Eile steeg op naar naar ja, naar, naar de plaats van Jirsut, waar de Mivas. Ja, die stond, die kwam daar aan de linkerkant te staan. Zie je dat? Waar staat het ten hoogte van de taboer, dus boven de de taboor van uh, Arigampin. En Samen daarmee, samen met het opstegen van die eile Dat eile nam, eile dat is de, de, het onderstel van de bina, ja, van het onder van de eerste. En die nam met zich mee, zeer aan Ja, und, want wij weten dat als een hogere komt tot een lagere, word je als lagere. Als een, la, een hoog lagere steekt naar een hogere, dan neemt je ook de lagere mee waarmee, om de, waarmee die op dezelfde, op dezelfde niveau had gestaan. Dus die zeeranpien, daar is het zeeranpien, oftewel ketterhochma van zeeranpien. Die stegen ook op samen met die eilen. En dan zien wij daardoor hebben wij twee lijnen in die bina, in, dus in die uh, uh, wat, daar de plaats waar, waar staat Brija van de Atlantische ja? Daar staan dus aan de link, aan de rechterkant staan, staat Mi, aan de linkerkant staat Eile en tussen hen staat dan Zerenpien. En dat, uh, dat veroorzaakt, die Zerenpien, dat kettergochma van Zerenpien, veroorzaakt Zivuk. Ja? Die veroorzaakt dan de samen. samen uh, Trekking tussen die twee, tussen die rechts en links van de Bina. De rechts van de Bina is het mannelijke en links van de Bina is het vrouwelijke. En ziranpin is, is de, uh, van zijn natuur is afkomstig van de Bina. Deinelijk. Net als, daarom is het net als kind die komt bij pa en ma en ze gaan voor hem iets regelen. Zo so is het ook hier. Ziranpin is de kracht die steekt op tussen de pa en ma. En brengt hen daarmee tot Zivuk. Dan zijn zij wel gewillig om, met, om naar elkaar te kijken. En, dat is dan, en daardoor komen zij als ouders tot samenvloeiing. En zij kunnen hem geven dan uh, licht Gogma. Met de chassadim daarin. maar dat is dan de eerste, het eerste opstegen van die zeer en, en naar de hierzoet, en door die eier, de eerste opstegen, door het eerste opstegen, verkreeg dan de, de hierzoet, verkreeg ook de middellijn. En al die drie lijnen nu, die worden gegeven aan die zeer en pin, want hij, hij had veroorzaakt hij had veroorzaakt de, de, het, ver, het de derde lijn in de, het verschijnen van de derde lijn bij de Iersoet. en wat de lagere veroorzaakt bij de hogere verkrijgt ook bo, als boomerang effect, eh, boomerang boomerang effect ver, ver, eh, verkrijgt ook de lagere. En dan verkrijgt je dan eh, van hem ook chassadim en Gworot, maar van welk niveau? Van welk niveau? Dus door de, door de eerste opstegen. Door het eerste opstegen. Hij heeft kan het verkregen. Alleen. Alleen. Oké, okay, maar hier is Neshama. Ja, alleen, alleen ligt. Alleen ligt. Oftewel, kun je zeggen. Eh, alleen Neshama. En natuurlijk daarin ook. Eh, Omhuld. Omhuld met Ghassedin. Hoe? Zo is het. Maar in ieder geval dus, een chokma en licht, de shama is ook, komt ook van gar, licht van gaar. Dus dat is ook toch een soort, uh, dus chokma uh, omhuld uh, uh, in de chosen. Shalemata, Michaze, anikra, bria, dat dat is onder de borst. En dat heet Briya. Zoals we zien dat bria van de absolute. Dus niet de bria zelf, wat onder de, pars, de parsa is, maar de bria van absolute. Bara ele 20. Ik ga direct vertalen. Bara ele schip deze hainu. En zie dat het, het woord bara, die getuigt van het feit dat dit plaatsvindt in de briya van de Atsilut. Daarom is het bara. De hainu. Schehishpia. Eleva. Oorga. Le ele. Wat betekent dat? Dat wil zeggen. Wat betekent dat die schip deze. Dat wil zeggen dat hij geeft licht. Dit licht. Aan, licht aan deze ele. Dus aan deze. Uh, Eile. We Salik eile Bishma En daardoor steeg op. Eile steeg op. Bishma in de naam van Elohim. Dus die eile die steeg op. Daar was al mij. En nu die mij wordt verbonden met de eile. Maar de mij wordt echt verbonden met de eile alleen door het licht Hasadim. Zonder licht Hasadim hebben we alleen maar. Wel, eh, wel vijf sferot ja, dus im plus ele, maar geen licht schijnt aan de linkerkant. Alleen vijf sferot maar nog geen, la, geen naam, naam Elohim, nog niet, niet elke letter schijnt daarin. De hele bedoeling is dat de naam, de naam betekent van de schepper, dus Elohim, dat is net als omhulsels, net als sferot en daarin moet licht komen. En het licht kan niet komen daar, niet ervaren worden. Waarom? Zonder chassadim, zonder genade kan het niet ervaren worden. Uh, 22 Kiachar, achar Shekwar yesh lahem yekar o want ki achar want na aangezien. Hij hey, al dat uh, duurzaam omhulsel om zich heeft. heeft. Ja, die eil, die, die lokim dat chassadim, uh, Michassadim, dat duurzame omhulsel van chassadim, van de genade, heeft. En je geloot, 23, lekabel, boga zij die eilen kunnen daarin ook chogma of Elohim kan daarin nu al Chogma ontvangen als je die genade heeft nu dan kan daarin ook de wijsheid uh, ervaren worden ontvangen worden duidelijk alleen, alleen de wijsheid is kale wijsheid ja wat ik jullie had verteld dat ik op tv had ik gezien een keertje, niet veel, elke keer zie ik dat mensen. Er was iemand die in, uh, ontslagen werd uit de gevangenis. Grote Hollander, zo zat voor de, voor de tv. En ik keek naar zijn ogen. En het was een man die een levenkenner is. Echte man die echt weet van het leven. Het is prachtig om te kijken in zijn ogen. Ja, hij ziet er wel, hij heeft, hij heeft alles gedaan. Maar alles is achter de rug. De man misschien al een jaar of 47, maar alles heeft meegemaakt. In, in, in de gevangenis gezeten had. Echte wijsheid straalt van hem uit. Uh, ik liet ook mijn vrouw zien. Kijk nou hoe wijs. Hij heeft altijd het aardse wijsheid. En toch is dat de kale wijsheid. Het verwarmt de mens niet. Het brengt hem geen leven. Het is geweldig om te kijken, want links... Geweldig. Dat was de zonde ook van, de, van het gouden kalf. En dat komt wel zo, zullen we zien. Maar het gouden kalf, ook was dat zo, dat zij ook gekozen hadden daar. Alleen maar linkerkant. Eile hadden ze gekozen en niet de Amalokim. Ze hadden gezegd, dat is uw god. Dus alleen maar dat, de wijsheid van links. Maar zonder die genade zonder omhulsel van die genade en dat zeggen ze, dat is je God die links en dat is tot nu toe zitten wij opgesaddeld met de gevolgen van de, deze zonde tot nu toe, want de, het uitverkoren volk even tussendoor de zonde was, welke zonde was de grootste, de grootste zonde was van Adam van Adam en Gab, wat zij hadden gedaan. Zij, zij brachten de dood in deze wereld. Duidelijk, de hele bedoeling was om juist de gogma te ontvangen op deze manier zoals Zogar ons leert. Dus om de wijze te ontvangen verhuld in de genade. Omhuld in de genade. Ja, net zoals je koopt iets een duurzame, hier ergens ga ik naar de PC Hoofdstraat. Ja, of wat dan ook, en je koopt daar een geweldig, duur iets, uh, een stuk, een kledingstuk of wat dan ook. Hoe doen ze dat? Altijd doen ze hem omheen, een mooie, hoe zeg ik het, een verpakking, Verpakking, wat is de, de en dan is het, wordt het echt mooi, het wordt goed bewaard en dat het wordt ook uh, geapprecieerd, etc zo so is ook de gogma, is van nature aan de mens, in de instructie is het gegeven, om de wijsheid alleen maar te ontvangen, niet de kale wijsheid, zo. So, en dat was de zonde van Adam ook, precies hetzelfde. En later waren ook dergelijke zonden op dezelfde manier, op allerlei manieren, maar op, op, kwam altijd op dezelfde neer Dat men probeerde te trekken van links... Die hoogma naar zich toe, naar zijn eigen egoïstische wensen. Terwijl de instructie zegt, nee, de instructie zegt zo. De hoogma is geweldig. En dan de, gaat aan de, aan de linkerkant. En de rechterkant is het, genade is perfect. Maar door de genade kan je ook niet leven. Door liefde alleen kan je niet leven, ja. Men probeert dat wel, wel eens. ja. Natuurlijk, als je dan pa en ma... een goede rekening hebt daar in de bank... dan kan het wel een beetje langer duren... maar ook dan wordt het leed. So ja. want de, ook in de... in de verhouding met elkaar... heb je precies hetzelfde nodig. Die hoogma en die genade hebben nodig. Ja? Laat die, die uitstraling... beide hebben, hebben ze dat nodig. Dus... ook de Adam... Adam was precies hetzelfde. Hij trok van, link, van links... ...die gochman naar... Die, uh, ...in wat zij hadden gedaan... ...op de manier waarop zij hadden gedaan... ...hij en zijn vrouw. Zij trokken het gewoon van links... ...naar die, die wijsheid... de kale wijsheid... ...door de boom... De, de, boom de, ...de boom van goed en kwaad... ...gewoon die... ...niet te kijken naar de, de boom van goed en kwaad... ...niet te kijken naar de boom van het leven daarboven... ...maar trekken naar beneden... En die kale wijsheid te ervaren. En daardoor zeiden zij ze, ze direct: Ja, zij schaamden zichzelf. Zij zagen dat ze naakt waren. Nakt kan je alleen zien in jezelf, waar? Onder, onder, onder de navel. Daar kan je jezelf naakt zien. En de hele bedoeling is dat wij die innerlijke naaktheid door onze correctie, dat wij die innerlijke, werken aan die innerlijke naaktheid. Hoe? Om de, door de instructie na te leven. Niets anders. We de wasmachine. Je kijkt altijd naar de instructie. Ja of niet? Als je nieuwe wasmachine koopt. moet je altijd naar de instructie werken. Als je gaat de wasmachine gebruiken. Als uh, streekmachine. Ja. Dan wordt het niets. Ja of iets anders. Je gaat daar. Wasmachine gebruiken. op Zoals je vroeger deed. 30 jaar geleden. Kapot gaat die of zo. Zo is ook wij moeten het. Handhaven, alleen niets anders. Alleen maar, de, alleen maar, dat is onze vrije keuze. Alleen dat. Om de instructie na te leven. Daardoor kom je vrij. Eigenlijk, dat geeft de vrijheid en niet geen andere vrijheid. Dus omhullen die, die kale wijsheid van links moet je omhullen met de, met de genade. Eigenlijk, de wijsheid, kale wijsheid is niet genoeg. Ja, want die heeft genade nodig van rechts. En de genade is ook niet genoeg. Duidelijk, daarom alleen te zeggen van, leef alleen maar naar de genade. Ja, duidelijk, zoals religie ons zegt, alleen maar genade. Al Dat betekent alleen maar leef alleen maar van je hoofd tot aan je midden. Maar de scheppende krachten van onder je midden moet je niet gebruiken, zegt religie, waarom niet? Daar zit de duivel. Dat inderdaad, zegt de duivel, maar je moet de duivel weten op de manier hoe jij moet met die duivel omgaan. En zij ze zeggen, nee, tot het midden alleen maar, alleen het goede kies. Maar de schepper heeft mij geschapen met beide. Hij heeft mij geschapen met de goede beginsel, ja, met de goede neging en de slechte neging. En je moet beide, met beide moet ik, uh, die beide moet ik in mijzelf, corrigeren, uh, alleen dan kan ik de, het licht van het leven aantrekken. Waarom? Als ik corrigeer onder, onder, de, onder het midden, wat heb ik dan? Welke spheerot zit daar? Netzach, God en Jezot. En Jezot is dan dit fundament, dus waar het geslacht gaat, maar van binnen natuurlijk, we spreken niet van vlees van en bloed. Pas wanneer ik dat licht van boven trek naar beneden, en dan kan ik vanuit mijn jesod. Ja, van mijn, vanuit mijn fundament, het aankomende licht weerkaatsen. pas dan verkrijg ik de toegang tot het licht des levens. En dat breekt alles, breekt alle ellende van de mens, duidelijk. Breekt, breekt, breekt elke ziekte, natuurlijk is als, als, het al, als, het zo, als het zo erg is dat het al eh, niets meer over is, maar eigenlijk breekt het alles. Als, de, als, onze, als de, onze geneesheren zouden daarin inzage kunnen hebben, in deze wijsheid. Zouden zij aan zichzelf werken, zouden zij vanuit hun jezood, fundament, hun, hun, uh, je hun problematieken, hun problematieken zouden zij kunnen aanpakken vanuit hun jezood. Duidelijk, je kan ook elke problematiek nu aanpakken op dezelfde manier. Dan zouden zij putten de informatie, zelfs zouden zij licht putten dat licht, dat komt van buiten elke kosmos heen, waar geen ruimtevaart binnen kan komen. Daaruit zouden zij putten de, de hoge geneeskunde, de geneeskunde van het eeuwige leven. Duidelijk, en dat zou zij, daarmee zouden zij alle ziektes hier ook kunnen ook, uh, aanpakken. Natuurlijk met mededoen, met medeweten van de mens, en de mens natuurlijk moet mede, meewerken, en niet dat de mens zichzelf vernietigt, en dan komen weer andere genezende middelen, terwijl hij zich wil vernietigen, dat komen geneesmiddelen om hem te genezen, dat klopt het niet, de mens moet willen genezen worden, ja? en, de, de meis, de mens niet, en niet elke mens wil genezen worden, echt waar niet, maar de mens moet willen, en dan de aardse moeten kunnen. Duidelijk. En dat is iets wat... Uh, duidelijk dat schema. Hoe dat werkt. En de genade rechts kan je ook niet... Kan, je, kan de, mens, de mensheid ook niet helpen. Dus als men zegt alleen maar... Uh, liefde. Alleen maar liefde. Alleen hebben elkaar. Geen, geen zult het naast de hebben, Maar zonder linkerlijn. Alleen maar rechterlijn. Alleen maar, er is dus alleen maar één leen. Alleen maar, de schepper is goed, of Allah, wat dan ook. Wat dan ook. Alleen maar zonder je hoofd te gebruiken. Alleen maar jou uh, overgeven en dan alleen maar genade. Kan ook niet, want dat is alleen maar één kant van de medaille. Er zijn twee krachten, duidelijk. Twee krachten, de, de wereld is dynamisch gemaakt. Rechts en links. Genade en de gestrengheid. En steeds tussen die twee moet de mens, kan de mens alleen bij deze twee kan de mens de keuzes maken. Ja? Heeft een religieuze mens een keuze? Nee, er is alles bepalen voor hem. Dit, doet je, dit, moet, dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. Ze doen niet. Ze, weet, ze weten niet eens hoe dat bij hen werkt. Het staat in het boekje: het verhaal. Ze geloven in het verhaal. Duidelijk. Hij werkt niet aan zijn eigen kilim. En dat is wat ik alleen aan jullie zeg. Dat, dat is jammer als je dat de mens dat doet. Man, ik kan niet naar buiten daarover hebben. Daarom geef heb ik ook geen interviews al een paar jaar. Ik kan niet daarover spreken met een buitenstaander. Alleen aan de mens die wil leven. Maar de 90, 95 van de mensen willen niet leven. Laat mij met rust. Hij wil komen thuis, net als, net als een machine. <laughs> Zochtens doet hij dat wel, wat werk wat voor hem is gedaan, Komt hij dan s'avonds, een beetje een krantje open, een beetje zo, so, een borrel en zo. So, dat is voor dat is zijn leven. Is dat mens daarvoor geschapen? En kan het brengen hem ooit, ooit voldoening, kan hem brengen ooit vervulling in zijn leven? Ik weet waar ik het over heb. Ik, had, ik was een grote zakenman. Ik bedoel, ik was niet een zakenman zelf. Ik was wel met... Betrokken bij Al die captains of indersen heb ik meegemaakt. Het is ellendig bestaan voor hen. Echt ellendig bestaan. Want ze weten niet... Ze, alleen maar linkerlijn. Alleen pushen, pushen, pushen. En de andere kant, die alleen die wil niets. ja, Die alleen maar mijn gezin... Uh, werk. Dan komt hij thuis. Gezin, eten, drinken. Zijn vrouwtje. Ja, en... Ibiza. Zo, dat is alles, heb je niets meer nodig. Wat nog meer? Heb je nog meer iets? We hebben nog meer iets? Voetbal, Goed, dat is Ja, ja voetbal, dat hebben we Maak even <lacht> pauze. Nu koffie drinken. Kregen.